Vergeleken met de eerdere onderzoeken zijn er nu twee nieuwe categorieën aan de enquête toegevoegd. Verbale agressie en discriminatie. Als die worden meegewogen is er bij de contacten met gedetineerden wel een lichte stijging van het aantal ongewenste omgangsvormen te zien. De keizerspingwin Happy Feet is spoorloos verdwenen. Kort geleden werd hij teruggebracht naar open zee. De pingwin, die in juni was aangespoeld op de kust van Nieuw-Zeeland zou op eigen kracht naar de Zuidpool moeten zwemmen. Maar al na enkele dagen krijgen zijn volgers geen signalen meer van het zendertje waarmee de vogel is uitgerust. De zender werkt alleen als Happy Feet boven water is. Het zou kunnen dat het dier het apparaatje heeft afgeschud en dat het zendertje op de zeebodem ligt. Is dat niet het geval, dan is de pingwin waarschijnlijk niet meer in leven. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Vooral aan zee vandaag een krachtige wind met kans op zware windstoten. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot lokaal 21 in het binnenland. Dit was het NOS shownaal Dit is Kees Quax van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 de Nage Amsterdam 2 kilometer verknopen Prins Klausplein. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. A9 Alkmaal Amstelveen verknopen Raasdorp 4, de A12 de Nage Utrecht verknopen Lunette 4 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag tussen Delft en Knopen Ippenburg 4 kilometer. Heeft te maken met het ongeluk op de A4. A28 zwolle Amersvoort bij Amersvoort 3.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 Nee, dat nee, komt allemaal goed hoor, alsjeblieft. Ja, zoek er maar uit. Had je nog wel openstaan? Ja, al lang joh. Die oh, kan ik mee genieten in de huiskamer. Helemaal goed. Jorden, aha, en dat zie je aan het begin van u 3 van Zandvoort op zaterdag. ZFM Voor Zandvoort en de regio. Ja, hij zal leuk zeggen. Al met microfoon open terwijl hij het niet door heeft. Dat is het gevaar, het ja, gevaar van radio radiomaker. Goed. <laughs> goed, luisteraars, we zijn, uh, we zijn weer in het laatste uur van uh, ZFM op Zandvoort. Uh, tenminste Zandvoort op zaterdag. Live vanaf het uh, gasthuisplein. En terwijl het hier een gezellige boel binnen wordt. Uh, de menige wandelaar even binnenkomt kijken hoe radio gemaakt wordt. Uh, ga ik u even vertellen wat wij nog uh, dit laatste uur gaan doen We gaan natuurlijk veel aan sport doen Want uh, u, hebt, u hebt nog de uitslag van de Formule 1 uh, in Monza van ons te goed We gaan straks schakelen weer naar SV Zandvoort voor het eind van de wedstrijd tegen Aalsmeer, En dan uh, gaan we praten met Golden Joop uh, Er zijn nog veel meer uh, items die we gaan bespreken Ook nog eens morgen, morgen een hele mooie strandwandeling Daar kom ik straks op terug uh, Maar ik zou eerst eens even zeggen, er is morgen iemand ik, Volgende dinsdag is een vaste luisteraar is jarig Dus ik zou zeggen, start er maar in En draai er maar Ja hoor Oké, okay, nou daar komt hij aan. Daar komt hij. Nou alvast ja. van harte gefeliciteerd. Hier is uh, jij? Just the Two of Us. Van wie is dat? Zeg jij het maar. Mo Moet je horen wat er hebben hier Gewoon <laughs> gezellig zo in de studio. Ik dacht Rose, maar dat is het Blue dus niet. Rose, nou het staat er wel bij. Maar wil we dus. daar houden we het op. Alvast okay. gefeliciteerd. Yay.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 Sleep ik het dan over? Geen kunst. Wat wij zeggen? Geen kunst. Oh, geen kunst. En de stier. Tot slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag, stel weer over naar Jamp van Ja, dat is bijna afgelopen hier, dat is ook een einde oefening voor Zandvoort. Maar ondertussen heeft Aalsmeer heeft uh, drie punten achter zijn naam staan en Zandvoort nog maar één. En die tweede helft, het is echt een, een, een, een totaal het omgedraaide van die eerste helft. Toen Zandvoort uh, echt ja, redelijk dominant was en Aalsmeer uh, er niks van wachten. nu is eigenlijk het spel bijna alleen maar op de helft van Zandvoort geweest. En er komt er zo een druk op die verdediging. Dan gaan we fouten maken uh, met allerlei uh, handels uh, uh, en dingen gaan ze proberen het tegen te houden. Dan krijg je dus vijf schoppen van. En uh, twee van de, de drie doelpunten van uh, Aalstweer zijn voortgekomen uit vrije trappen die uh, echt uh, op gevaarlijke plaatsen, uh, misschien zakelijk, weet ik niet, staat dus hij mij aan de andere kant van het veld. Ik weet het niet, maar ik vind het niet flink gespeeld voor Zandvoort. En Zandvoort is dus ook niet meer in die wedstrijd gekomen. Ja, dat is wel lekker. Uh, nu uh, net een aanval van Zandvoort. Die werd net weer uh, een bal weggekopt voordat dat van gevaarlijk kon bij uh, voor Zandvoort. En uh, nog steeds wel in Zandvoort bal bezit. Het is echt de hele helft niet geweest dat Zandvoort zoveel op de helft van meer heeft gespeeld. En ze zijn er nog steeds. Echt dus het voor uh, van het zwaar zijn. En voorlopig is dat niet altijd uh, genoeg. Als nu weer een schat, een schat van uh, junior B. ik geloof dat de nieuwe senior is. Carsten uh, Fries recht in de handen van de keeper. Heeft de tafel nu dus. dat is ook van een meter tot 25 afstand. Ja en dan deze keepers die zijn gewoon te ervaren om een uh, bal te laten gaan. Daar wordt gesloten voor een einde van de oefening. Eentje elkaar krijgen. Dat heb geen idee wie, er liggen twee spelers op de grond, um, zo te zien, een speler van Aalsmeer. Ja. de heren van Aalsmeer gaan terug naar hun eigen helft. De speelt op de helft uh, van de Zandvoort. is was overtreding op uh, Jurje Mans. En uh, die weet het wel heel erg goed. Mans, niet de peen weg. En dat kan niet van genomen worden. Alleen, ja, we hadden niet verwacht dat die schuifte van elkaar Kaars zou gaan trekken voor deze overtreding. Dat is wel gebeurd overigens naar uh, richt, alleen maar richting niet deze uh, in de buurt maar richting alleen van uh, Rikkers en zo is het eigenlijk Dat Sandvoort een, ja, een beetje Dat net misschien met het weer te maken, weet ik niet maar Aalsweer, uh, dat, dat heeft natuurlijk vleugels gekregen, en zo gaat William Dietepaas, Oh, dat is een grote die, die stopt gewoon hier, de E4 en dan gaat hij nog een keer voor de bal komen en die bal gaat nu weg, eindelijk en dat is het einde van deze wedstrijd Sandvoort, uh, twee gezichten eerste helft, uh, erg goed, tweede helft Diep in de boel. Helaas, 1-3 voor Algemeen. Oeh, flink verlies dus uh, voor uh, SV Stalfoort vandaag. Nee, ik ben op het moment. Ja, het is een keer anders nog een dat wordt uitgedeeld. Dat begrijp ik niet, want het was uh, niemand te doen. Oké okay, okay, Joop, we spreken straks vanmiddag thuis en vraag me even wie dus men tegen wie. Maar niet in het geval volgende week zaterdag opnieuw een thuis wedstrijd om 03:30 uur op tijd hetzelfde. Oké, we ga je spreken Joop. Dankjewel voor deze week. Oké. Ja, Oké, okay. okay, ja, dat was eh uh, Joop Verez van de voetbalwedstrijd van vandaag inderdaad zwak spel van eh uh, SV Salford. verlies thuis. Jammer genoeg.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 It then you know. Kiss me good night, but to red, to red, to red, but bona, bona, the bona, bona, the bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona, bona,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 Blijf gewoon een goede plaat, hè? deze van Elva Viel, de Forever Young op de Zalvoortse radio. Zalvoort op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En daarna wat ik uh, aan het begin van de uitzending ook al zei. Geen entertainment voor jou vandaag. Nee, maar hij zei ze op honeymoon hè. Hij is honeymoon, honeymoon, uiteraard. Dus collega Roy gisteren getrouwd in het huwelijksbootje getreden met uh, Dien. Ja, dus uh, vandaag geen entertainment voor jou om 5 uur. Uiteraard maar, logisch. Non-stop muziek.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 Oh, dat Doe ik ik okay. weet niet wat het is, maar er is iets mis. Ja. Je nog nooit in het uh, Museum hier in Zandvoort geweest zijn. Zeker de moeite waard om daar een uh, kijkje te gaan nemen. Museum, zo'n beetje dagelijks geopend volgens mij. En er zijn heel veel interessante dingen te vinden. Ook een message in de battle. Die, die is daar ook te vinden. Ja. En dan ging je dit plaatje ook over. De police uit de jaren 80. Was tien, een, tien overal vijf geworden. Het was wel een uh, ingewikkeld bruggetje wat je Ja, dan, uh, ja, ja Maar ja, wel ja. knap en je hebt je weer keurig doorheen. Oké, okay, ja. al, alsjeblieft. Nou ook nog <laughs> een leuk berichtje want uh, de Bibliotheek Duinrand...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 Bibliotheek bibliotheekduinrand.nl oh nee punt nl, ja klopt, en dan weer een punt dus Zandvoort, punt. bibliotheek Duinrand.nl. punt Duinrand 23 september van 2 tot 4 een geschitterende lezing over het zwarte veldje en de geschiedenis ervan. Oké, okay, zo dadelijk het gedicht van de week, maar eerst even twee platen achter elkaar Now this one reaching out to other lovers who might be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 Oké, okay. dat was... Uh, nou, dat, toch, dat is toch nog gelukt om het te vertellen. Dat is gelukkig wel, ja. Oh, oh. Nog even een kort plaatje en daarna gaan we weer naar uh, Monty Python natuurlijk, hè. Dat betekent uh, einde van deze uitzending, Albertje. Maar eerst nog even de real thing. You to me are everything. You see, if it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Ik ga meezingen met dit plaatje. Uit de jaren tachtig zeker. Uit de jaren zeventig 70 70. zeker. Ja, ja, ja, ja. ja. Vraag op café Oosthee. Niet te geloven. Jaren zeventig inderdaad. gaat er als de brandweer naartoe. Zou ik zo zeggen. Ja, ik hoor. En die, die treedt ook op. Dus dat komt goed uit. Als de brandweer vanavond vanaf half negen in café Oosthee. Lekkere 70 jaren muziek en ze zijn echt heel leuk. Kijk maar even op YouTube. Tik je in als de brandweer en dan uh, ja, dus. uh, Caprera. Ja, klopt. Mooi live optreden. Mooi Thanks live there. optreden. Helemaal goed. Het zit weer op, Rob. Het zit er weer op. Drie minuten live vanaf het Gasthuisplein. Mag ik je weer hartelijk danken. Het was me wel weer een hectische middag. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, Maar we hebben het met plezier voor u gemaakt. En wij hopen dat u met plezier hebt geluisterd. En we zijn er volgende week weer. Zometeen geen entertainment voor u. Die jongens, die zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En een fijne zaterdagavond. Something's in love bad. really my...